Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het witne van ZFM. Op TV, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. Ik ging wie een Ägypter. had met tauben geweint. War een voodoo-kind. Wie een rollender stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinem Armen Buch um 84. Ich ließ die Sonde nie untergehen, in meiner wundervollen Welt, und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen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 Uh, dit weekend natuurlijk heel veel Duitse gasten hier uh, in Zaltvoort aanwezig. En speciaal voor die Duitse gasten draaien we de eerste naar het nieuws in weer van 3 uur bij CFM. Je Adel, Tabil en uh, Lieder, jawel. Goedendag. Uh, Goedendag, mijn lieve vrienden. Ja, zo is dat. <laughs> Goedemiddag. Was uh, machen uh, in de dieses uur. Uh, <laughs> nou ja, goed. <laughs> uh, wat gaan we doen? Nou, uh, terwijl uh, de finale van de dames uh, single.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 CFM doen we even lekker mee hoor. De deze van Pharrell Williams. Jor, uiteraard uh, ja, zijn succesvolle single die maar in de hippenrijders blijft staan. Dat was happy. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan hè? Ga dan gewoon even naar wwwzfm livenl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 Dat is een van de vele hits die Wim heeft gescoord. wake me up before you go-go. CFM, race radio, pit report. Pit report. Ja, wauw. Ja. Ja. Ja. <laughs> het pikse weekend op het circuitpark zal voor het willen van deze is daarbij aanwezig. Op dit moment nog een race gaande daar op circuit, Willem. Dat komt helemaal, Rob. De race die nu bezig is... is ADPCR en dat is een Porsche Club, een grote Porsche Club, die uh, samengevoegd is met de Burambo Production Open het over een race. Nou, momenteel wordt er niet geraced, want ze rijden achter de safety car. Ja, dan gaat dat wat langzamer uh, natuurlijk dan wanneer we op volle snelheid in de rond rijden. Heeft ermee te maken, uh, een van de auto's is gestrand op een plek uh, ja, waar je toch niet met hoge snelheid uh, langs uh, kan gaan. Zeker niet op het moment dat die auto uh, daar weggehaald moet worden. Vandaar dat de safety car ingezet is. De auto is inmiddels op zijn uh, vrachtwagen getakeld en die wordt teruggebracht naar de pit. Dus ik verwacht dat voor uh...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 Ook de Burrando ook open die in dit veld meerast. Daar is aan de leiding Anthony Ashley met een BMW M3. Op de tweede plaats is het Rob Zevers. Die rijdt eveneens in nee, die rijdt in een BMW 325 Diesel. En op een vierde plaats, op een derde plaats, vinden we daarin Kevin van Elwik. En die is onderweg in een BMW M3 compact. Oké okay, Willem, ja, ik heb trouwens uh, vernomen uit Betrouwbare Bron... dat ze uh, dit weekend op het circuit bezig zijn met uh, iets van een glasvezelkabel. Beetje ingewikkeld verhaal, maar het zou betekenen dat er op veel uh, plekken... op het circuit op dit moment geen beelden beschikbaar zijn. Heb jij daar al wat van gemerkt? Uh, nou, nee, daar heb ik niets van gemerkt. Ik, ik weet niet of dat het uh, algemeen een beeld is. Het beeld wat wij in het media-centrum hebben, dat zijn de, ja, de camera -beelden van de post. langs De baan zijn allemaal uh, bewakingscamera's en ja, die... Uh,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 En toen was ik in de buurt. En toen was ik in de buurt. En toen was tobt, in de buurt. En was ik in de buurt. En toen was ik En ik in in En toen was in ich buurt. En toen was war in ik in de buurt. En was ik ik in de was the beginning Op zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Je eigen lokale omroep. 24 uur per dag bij je, natuurlijk. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Joh, dit is heel van L. Clark. Dat was Sweet Taste. Ja, vandaag zijn we erbij bij de piste Races op het circuitpark Zandvoort. Zo ook aankomende maandag vanaf 12 uur. En dan beginnen we met CFM Lunch.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 En uh, uh, meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En uh, we, we waren trouwens vorige week uh, in het museum. Het is erg mooi geworden en momenteel hangen daar de diverse foto's van diverse fotografen uh, van Zandvoort. Die elke uh, Zandvoort op hun eigen manier uh, hebben vastgelegd op de gevoelige plaat. Een aanrader om daar ook even naar te gaan kijken.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 Grieks voor heeft niet van Jannik Mertens kunnen winnen. Die vliegt met 6-2 en 6-3. Christoph Vliegen is nog bezig, maar ik heb wel een een een um, ja.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 Het blijft echt de sound van Michael Jackson... tezamen met Justin Timberlake. Die hoort we me met... Uh, They love never felt so good. ZFM Race Radio. Pit Report. Ik ga even het knopje indrukken. En daar is Willem van deze wereld. Circuit Park Zotvoort. Hoe is het daar, Willem? Ja, gezellig en uh, leuke racers. Jij hebben uiteraard de uh, finishcard van de adpcr Buurambo-Production Open. Nou, winnaar daar uh, voor worden... Uh, Richard Buitendijk in die Porsche 944 Turbo... met op de tweede plaats uh, Jack Rosendaal en derde uh, Jan van Ed. In de BBO was de winnaar... Uh, was dan... Uh, Anthony Ashley. Uh, die won voor uh, Rob Zevers. En uh, met op de derde plaats... Uh, hadden we daar uh, Kevin van de Eldik. Uh, die overwinning van... Uh,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 ...BMW-challenge. dus een uh, Duitse klasse. en uh, ja, De naam zit al in de titel opgesloten. BMW. Allemaal uh, BMW's. En allemaal de Deutsche Leute. Uh, Ook nog eens een keer. We uh, hebben daar een velge uh, gevecht uh, om de koppositie. Die strijd gaat tussen Bernd Schulte ...en uh, Marcus Haurie. En die uh, ja, wisselen constant uh, van leiderspositie. Uh, dus het is wel leuk om te zien. Een race over 30 uh, minuten, zei ik al. Inmiddels uh, zitten er alweer een minuut of acht op van die race. Dus... Uh, 22 minuten te gaan, nog voor die BMW's. Oké, okay, en uh, be, de, de, de, als ik het programma bekijk, dan uh, liggen we wat achter op het programma. Meestal korten ze dan races in, maar dat is vandaag niet aan de orde? Nee, yeah, dat is vandaag niet in de orde, denk ik. Het blijft lang uh, genoeg licht uh, zat, dus uh, nee, daar maken we ons helemaal geen zorgen over. Uh, dat uh, gaat wel door. We krijgen hierna nog uh, de Ferrari uh, Europe Challenge... Dan hebben we ook nog de Master Cup. En uiteindelijk sluiten we vandaag af met de Lotus Cup. Oké, okay, dan morgen een rustdag. En dan maandagmorgen gaan ze weer vroeg beginnen? Ja, maandag begint het programma al vroeg. De eerste races die vinden maandag al plaats... om. Jeutje miner, nou dat valt er reizen. maar mee. 9 uur is dat. Maar je gestart wordt maandag eens met die Polen die hier met de Kia Picantos rijden. En die hebben ze vroeg gezet om 9 uur. En later op de dag om half drie rijden ze dan een tweede reis. Nou, mochten ze ochtends wat schade rijden, dan hebben ze nog tijd om dat <laughs> terf, om s middags weer van start te gaan. Oké, okay, Willem, bedankt voor zover. En we komen straks nog even uitgebreid weer bij jou terug. Hier is goed, tot zo. Tot zo. Dat was Willem vanaf het circuitpark zo Voort. Zo dadelijk naar het volgende plaatje. Dan gaan we weer terug naar Rio van Nesveld. Hij heeft nog meer tennisnieuws voor ons. En die volgende plaat die is van Doorman. Hier is is dit alles. In huizen auto en elkaar, mm. maar weet je lieve schat wat het geval is?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 Ja, en dat is voor Zandvoort er een goed nieuws op. Kijk. Want uh, de Belg Christophe Vlieger in dienst van Zandvoort. Gespaard de Italiaan in dienst van Laimonia's... Uh, Simone van Jozi moet ik zeggen. Met uh, 6-7. En die heeft heel lang geduurd, die eerste set. Daarom duurt het even voordat hij partij klaar was. Maar hij heeft eventjes uh, in die tweede set uh, de, de Italiaan op zijn nummer gezet. En die wint hij met 6-2. En ja, nu gaat het dus naar de, de dubbels toe. Het uh, Zandvoortse damesdubbel is heel erg sterk. Dat hebben, altijd, dat hebben we al een paar keer gemerkt. En uh, ja, dan ligt het eraan of we uh, Gikspoor en Vliegen een dag hebben. Het ziet er in ieder geval weer beter uit dan een uh, kwartiertje geleden voor zon. 2-2 en Glamonius. Oké, okay, goed nieuws is dus, uh, Joop Fres. Dankjewel voor dit moment. En als er straks weer nieuws is, dan horen we het uiteraard weer van Joop Fres. Is dit alles Ja, yeah, ja. Yeah. We konden we toch nog een stukje meenemen, Achter Jan van deze van Doe maar. En is dit alles wat er is? Tot zover uur twee van Zandvoort op zaterdag. Zometeen meteen naar het nieuws weer van vier uur. Zijn nou, albert en ik er nog eh, een uur lang. Met onder meer het gedicht van de week, het dier van de week. Wat zit je te kijken? Uh, en uh, ja, nee, onze weerman komt weer binnen. Onze weerman komt weer binnen? Dat kan, kan nooit goed, uh, goed uh, Dan, dan heeft u waarschijnlijk uh, nieuws over het weer. Nou, dat ja. horen we zo meteen wel van. Uh. Uiteraard lekker van horen, want daar hebben we het over, de man achter Meteopagina.nl Graag tot zo!